Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de reorganisatie van de nationale politie was het zo'n chaos... dat niemand controle had over de uitgaven van de Centrale Ondernemingsraad. Dat is de belangrijkste conclusie in het eindrapport... over de geldverspilling bij de ondernemingsraad. Die gaf feestjes en etentjes die vele duizenden euro's kostten. Door de snelle invoering van de nationale politie... werd de financiële administratie niet goed gecontroleerd. Het in opspraak geraakte Vlaamse slachthuis in Isegem wordt gesloten, melden Belgische media. Het besluit volgt enkele uren nadat dierenrechtenorganisatie Animal Rights undercover beelden publiceerde, waarop te zien is dat runderen worden mishandeld. Na een inspectie heeft de regering besloten het slachthuis in Isegem te sluiten. Eerder dit jaar bracht Animal Rights al mishandeling aan het licht bij een varkensboerderij in Tielt. Nederlandse Europarlementariërs vragen morgen bij de Europese Commissie geld voor de wederopbouw op Sint Maarten naar Orkaan Irma. Het Franse deel van het eiland kan als volwaardig onderdeel van Frankrijk aanspraak maken op Europees geld, maar het Nederlandse deel als zelfstandig land niet. Het totale aantal doden door Orkaan Irma is opgelopen naar 36. De Groningse studentenvereniging Vindicat verliest een deel van zijn financiële steun. De hogeschool en universiteit geven dit jaar geen bestuursbeurs na een aantal incidenten. Zo zouden zo'n 200 leden van Vindicat een sushi-restaurant kort en klein hebben geslagen. De politie doet nog onderzoek. Het wordt voor Nederland lastig om in de toekomst nog bij de beste tien sportlanden ter wereld te horen. Dat is wel het streven van het NOC-NSF. Maar volgens het Sociaal Cultureel Planbureau investeert de overheid te weinig om de Nederlandse voorsprong in de topsport te behouden. Nederland wordt op de hielen gezeten door opkomende economieën... die wel flink investeren. Het weer, af en toe zon, maar ook wat buien, soms met onweer. Het waait bij 15 tot 18 graden. Morgen wordt het erg onstuimig met de eerste najaarstorm van het jaar. Vooral langs de kust gaat het dan hard waaien. Dit was het... Uh. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is van de ANWB. In de Randstad is er wat vertraging op de A7... van Horen naar Zaandam, bij Purmerend Noord, 4 kilometer... De rechterrijstrook is dicht, vertraging zo'n 10 minuten. En door een kapotte vrachtwagen op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos. 5 kilometer, ook daar is de rechterrijstrook dicht en een vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon Zee. Zandvoort. En zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. Ik functioneer voor geen meter. Maar ik ben niet alleen. Nee. De mensheid aan zich functioneert voor geen meter. Ik las een artikel. Ik las een artikel dat uit onderzoek blijkt... Dat wij als mensen maar 15% van onze hersencapaciteit gebruiken. Dat je ook denkt van man, waar zou je met die andere 65% kunnen. Het <lacht> is een mysterieus gegeven. Alleen, of ja, mysterie... zo mysterieus is het ook weer niet. Mannen, en wij weten wat we met de rest van die ruimte doen, toch? Die tot een nog toe volgepopte porno schuur. <lacht> Dat gebruiken wij wel, maar. Ik weet dat ik hem niet altijd gebruik, mijn hersenpan, op volle capaciteit. Want soms moet je bijvoorbeeld op internet moet je een wachtwoord invullen. En als je dan vergeten bent, dan heb je van tevoren soms al een vraag bedacht om je te helpen herinneren aan het wachtwoord, wat je ook al zelf had bedacht. <lacht> Bij mij was laatste vraag om mij te helpen herinneren aan mijn wachtwoord was letterlijk deze: Ronald, kom maar. Wat is je wachtwoord? Maar het bleek te kloppen. Achteraf bleek het wachtwoord. Weet ik veel aan elkaar. Dus, ik ken mezelf beter dan ik dacht. Maar functioneren zou ik het niet willen noemen. Hier, ik proneer bijvoorbeeld ook. Als je hardloopschoenen gaat kopen... dan kom je erachter dat bijna iedereen. Als die een stap zet met zijn voet... oftewel te, vin, te veel naar binnen afwikkelt zo met zijn voet. Dat heet proneren. Te veel, of te veel naar buiten afwikkelt met zijn voet. Dat heet supineren. En bijna iedereen is aan het proneren of aan het supineren. Ik heb geluk... Ik proneer. Maar als je links proneert en rechts supineert, loop je zo het kanaal in. Dat is kutjoggen, jongen. Godverdomme, daar gaan we weer. Als je... de... En de falen zitten voor ons allemaal aan te komen. Daar, ik, daarom ben ik nu ook al vaardigheden aan het verzamelen... om te compenseren voor de falen wat eraan zit te komen. Een paar bijzondere dingetjes wil ik dan kunnen. Weet je ik kan al wat. Ik kan, al, uh, ik kan uh, blind schaken... Ja, ik heb er nooit gewonnen. Maar ik, ik weet niet eens hoe je moet schakelen. Maar als je geblinddoek doet, stelt niemand daar ook vragen over. Dat is heerlijk. Doe zo'n zo theedoek om je bek, pak zo'n pion, in die asbak en je loopt gewoon door. Ja, het gaat niet. Het gaat veel meer om: goya de bibre. Het is. Je kunt jezelf ontwikkelen ook. Je kunt vaardigheden... Je, ik ben ook mezelf aan het leren om blind te typen. Weet, op de computer gewoon, laptop gewoon. Elke dag oefen ik een half uurtje. En dan ga je dus vooruit. Dan voel je dat je vorderingen maakt. En dat je jezelf... Vandaag heb ik ook weer een half uurtje zitten oefenen. En dan merk je... Vandaag was niet zo'n goede dag, trouwens. Nee, vandaag had ik een half uur zitten oefenen. Na een half uur oefenen, kijk ik op naar het beeldscherm... bleek dat ik op marktplaats een massagestoel had gekocht. What the fuck is dat nou weer? Dus, het kost geld, maar... Goeie investering. Uh, wij kunnen dingen, uh, weet je wel, we kunnen onszelf vormen. We kunnen dingen uitvinden. Dat is ook zo. Wij als mensen, wij zijn de enige soort, weet je wel, die uitvindingen kan doen. Dat zijn, wij hebben zulke, dat zijn zulke vette dingen uitgevonden. Ook rare. Aquajoggen. Dat is ook een keer uitgevonden. <lacht> Heb je dat al eens gezien? Aquajoggen van die bejaarden. Die aquatjes staan in zijn zwembad. Met z'n allen te aquajoggen. Dat is ook niet te geloven, hè? Dat we dat toelaten. <lacht> toch? Dat we mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, nu pas laten trainen voor Normandië. <lacht> maar, maar, maar ja, het is uitgevonden. Begint te dromen over de zomer. Ben een aan de late kant. One <lacht> Summer Dream. Ja, hallo. Het is intussen al 12 dagen herfst, ja. Althans, dan de meteorologische lo, herfst, hè? Oh, ja. ja. De kalenderherfst begint op 21 september. Dus... Uh. Maar goed, laat die man dromen. Hé, hey, uh, ik, uh, ik kom ineens op een verbluffende ontdekking, uh, dames en heren. Ja, ik kom ineens tot een uh, hele verbluffende ontdekking. Vertel. Nou, uh, dan kan je toch wel zien dat herinneringen op Facebook soms wel eens heel handig kunnen zijn. Ja. Want die krijg je dan te zien, hè, wat gebeurde er vandaag drie, vier, vijf jaar geleden. Ja. ja. En dankzij uh, een post uh, drie jaar geleden van uh, onze fantastische medewerkster Dolly, hm. kom ik erachter dat ons programma vandaag precies vijf jaar bestaat. Zo. Hey. Ja, wij hebben, wij hebben onze eerste lustrum. Ja, uh, bloemen kunt u brengen, uh, tolweg 10a, boven eerste etage, gebak mag ook. Ja hoor. <laughs> ja <laughs> Nee, we staan, we staan met dit programma al vandaag precies vijf jaar. Stand lunch. Het is niet te geloven. Ja. Uh, nou, dus toch even dat ik even zeg tegen al die mensen die eraan meewerken en meegewerkt hebben, want het zijn er ook wel een paar. Uh, jongens, allemaal dank. Bedankt dat jullie het allemaal mogelijk gemaakt hebben voor ons. Hè? Ja, dat we er vandaag vijf jaar in met dit programma in eten zijn. Ja, ja ik zie het net toevallig. Heel toevallig. Ik had, ik had er zelf niet bij nagedacht. Nou. Oké, okay, dus ik ga ons even feliciteren. Ik ga ons gewoon even feliciteren. Ik vind dat er wel wat waard. Ik ja. Zijn het al bloemen en gebak bij Tolweg 10a, eerste etage. Deur is open, geen enkel probleem. Congratulations and celebrations Congratulations and celebrations when I niet te geloven, hè? Vijf jaar zitten we hier al. jongen, kan je eigenlijk hoeveel uur we hier doorgebracht hebben? Als je gewoon gemiddeld drie dagen per week, twee uur, zes, um, pff, nou, ik ga het niet uitrekenen ook. Wat Oei. zei je? Het is dat allemaal me me hè? Zo wat de mensen leven, joh. Nou, bijna wel, ja. <laughs> bijna. Ja. Goed, maar uh, ja, nou, vijf jaar, is dus leuk, gezellig. En we gaan nog even door, hoor. we stoppen er nog lang niet mee. Nee. Lange, we, we, we, we, weer en weder, ijs en weder, nou ja, weet ik veel. Uh, Wij leven in welzijn. Wij leven in welzijn, ja, dat wil ik zeggen. Nou, ijs, ijs en weder, haat toch je mond. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt Zit maken. Zit u weer in te lullen. Na de uitzending, na te lezen, via onze Facebookpagina. Ja. www. Facebook.com Schuiningstreep Zandvoort luncht. Nou, zo hebben we niet wel, wat we voor feestmaal of vanwege ons vijfjarig bestaan. 50 jaar hallo? Vijf jaar bestaan te eten krijgen vandaag. Ben benieuwd. Ben benieuwd. Ben benieuwd. Ja. Nou, ik heb voor vandaag. Ik zei al, het wordt heel erg lekker. Een kipstoofpotje met het oog op de herfst, denk ik nou. Ze zegt weer stoofpot weer, dus maar ja. deze een kipstoofpotje met prei en spek. Wat is het fibroniel oh. ah, ah, ah, ah. Werkelijk waar? Daar ga ik nu niet over uitwijden. Nee, we gaan maar door. U heeft hiervoor nodig: 125 gram gerookte spekblokjes, 600 gram kipdrumsticks en uh, een tip daarbij, als u iets minder vette kip wilt, is uh, kippendijfilet ook een goede optie. 1 uh, ui in uh, smalle stukken, 2 preien in, uh, in stukken gesneden, 1 eetlepel Italiaanse kruiden, 50 gram rozijnen en 1 kilogram nieuwe aardappelen. schoongeboend en gehalveerd, dus in de schil. De bereiding gaat als volgt. Bak in een braadpan de spekblokjes zachtjes uit. Neem ze met een schuimspaan uit de pan en bak in het spekvet de drumsticks rondom bruin. En neem ze vervolgens weer uit de pan. Roerbak in hetzelfde bakvat vet. <lacht> Gaat lekker. De roerbak in het bakvet de ui en de prei ongeveer drie minuten. Schenk er 250 ml water bij en breng het geheel aan de kook. Voeg de kruiden, rozijnen en de spekblokjes toe en schep de kip weer in de pan en stoof de kip afgedekt in ongeveer 20 minuten gaar. Kook intussen de aardappelen, giet ze af en bestrooi ze met grof zeezout. Serveer de aardappelen bij het kipstoofpotje. Ik zou zeggen, eet smakelijk! En ik heb helaas voor de vegetariërs deze keer geen variant hierop. Ik ben moeilijk, een vegetarische kip bestaat niet, hè? Nee, daarom. <lacht> ja, helaas. Nou, beloofd, volgende week kom ik met een heerlijke uh, uh, herfstmaaltijd uh, voor de vegetariërs. Zo, nou, jij bent toch wel lief ook, Jongen, ja. Jonge, jonge, jonge. Houd ook met iedereen rekeningen, niet te geloven. Ik doe mijn best. Oké. Okay. En hij staat inmiddels weer op Facebook. Dus je kunt het rustig nalezen. Op onze Facebookpagina. Yeah. www.facebook.com Scanestreep Ja, Zandvoortlunched. En hij staat ook op Je mag je Zandvoort voelen als En hij staat op mijn eigen tijdlijn. Dus voor alle vriendjes en vriendinnetjes Die mij volgen uh, Je kunt hem ook op mijn Facebookpagina vinden. Heel simpel. Het is toch fantastisch? Ja. Dat dat allemaal kan hè, in deze tijd. Het kan allemaal. Ja. Also, ik las ook bij, die, bij mijn herinneringen nog een leuke spreuk. Voor al die mensen die vinden dat papier zijn tijd gehad heeft... en dat alles digitaal moet. Dan wens wensen u uh, succes op het toilet met uw tablet. Hm. Ja. Veel plezier. La la la la la. Nou, omdat we vijf jaar bestaan, ga ik mijzelf trakteren op een Beatles plaat. Ik doe het gewoon. Ja, zo ben ik. Ja, zo ben ik gewoon. Ik heb jou al getracteerd op een ruige plaat, dan ga ik mezelf lekker trakteren op, op een Beatles plaat. Komt-ie. Lekker. Toevallig. Ja. Ha. En, uh, toevallig. Toevallig. Ik, ik las trouwens van de week op Facebook een, een mooie Beatles top 100. Ik denk dat ik die eens helemaal moeten gaan uitzenden. Dat lijkt me best leuk, om dat eens te proberen. Oh, zie je? Dat ja, is weer Beatles. Dat doet hij niet. Nou, hij doet het even niet. Hij wil niet starten. Dat uh, in het licht. Ja, godverdorie. Johnny Cash. Artiest in het licht. We blijven herhalen, geloof ik. Nou. The train is comin it's rollin' around a bend And I ain't seen the sunshine since I don't know when I'm stuck in Folsom Prison And time keeps dragging on But that train keeps rolling rollin On down the San Antoine When I was just a baby My mama told me, son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 Folsom Prison Blues was dat. En uh, Johnny Cash was natuurlijk wel bekend dat hij wel meer in gevangenis optrad. We kennen zo ook St Quentin natuurlijk die hij niet gedaan had. Maar ik had vandaag een keer gekozen voor uh, Folsom F Prison uh, Blues. Johnny G.R. Cash werd geboren in Kingland, Arkansas uh, op 19 februari 1932. En hij overleed in Nashville op Tennessee natuurlijk op 12 september 2003. Dus het is vandaag zijn sterfdag. Amerikaanse countryzanger, gitarist, zanger, singer, songwriter... acteur en auteur. Hij werd wereldwijd bekend als The man in black... de man in het zwart dus. En door zijn diepe baritonstem. Hij was van 1954 tot 1966 getrouwd met Vivian Liberto... en vanaf 1968 tot haar dood met June Carter Cash... Die op de 15 mei 2003 overleed. Johnny Cash stierf een paar maanden later op 71-jarige leeftijd. In het Baptist Hospital in Nashville aan de gevolgen van suikerziekte. Hij was een van de invloedrijkste zangers zowel binnen als buiten het country genre. Zo belandde Johnny Cash in de Rolling Stone op de 31ste plaats. In zijn lijst van 100 grootste artiesten aller. En uh, hij is natuurlijk ook bekend geworden omdat hij uh, ja, in het begin veel te maken had met het Sun-label. Uh, dat is datzelfde platenlabel waar ook onder andere Elvis Presley, Jerry Lewis uh, en Carl Perkins groot geworden zijn. Dus Johnny Cash en volgens mij speelde Carl Perkins op deze opname ook zelfs mee. Dat deed hij ook toen, uh, toen die St. Quentin... Uh, uh, LP uitkwam. Daar speelde Carl Perkins ook op mee. Goed, Vilsum Prison Blues dus. En we gaan nu die Beatles plaat, als hij nou wel start, dan gaan we nou die Beatles plaat doen. Moet hij het wel doen hoor. Maar hij, ja. doet, hij doet het weer niet. Oh. Hij doet het weer niet. Nou, eigenwijze Beatles in het licht. Oh. Ja, en we hoorden het... Uh, het nieuws zojuist natuurlijk dat hij overleden is. Rindewolf, bro. deel van de Blue Diamonds. waterfall ja helaas een uh, een remake uh van, uh, van dit nummer. Uh, niet de originele versie. Maar ik had niet zoveel tijd om dat allemaal te controleren. Dus vandaar deze versie. Ramona van uh, Riem, Riem en Ruud de Wolf. En volgens mij was dit zelfs al Riem alleen. Uh, uh, Riem de Wolf is dus overleden. U hoorde dat zo daar straks in het nieuws. En uh, vandaar dus ook even zijn artiest in het licht. Het nieuws gaan we doen. Ja! Wees. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Nederland krijgt morgen te maken met de eerste officiële herfststorm. En daarbij kunnen windsnelheden voorkomen tot windkracht 10. Meteorologen houden in de kustregio rekening met zware tot zeer zware windstoten afgewaaide takken en mogelijk ook her en der ontwortelde bomen en overlast in de ochtendspit. De storm begint woensdag vroeg in de ochtend langs de westkust. En in de loop van de woensdag breidt de storm zich uit naar de noordwestkust en het Warre gebied. De meeste wind wordt tussen 11 en 4 uur verwacht op de Warre eilanden. Daar draait de wind naar west en neemt toe tot een zware storm met hele zware windstoten die op de eilanden oplopen... tot iets boven de 120 km per uur. En dat is windkracht 12. Het is uit met het onbeperkt feesten in Bloemendaal aan Zee. De strandpaviljoens waar het organiseren van evenementen core business is... en het elk weekend bruis... mogen volgend seizoen nog maar zes feesten per jaar organiseren... Dat betekent voor een aantal paviljoens, zoals Bloomingdale en vroeger, een fikse domper. De ge geschrokken paviljoenhouders hebben de gemeente inmiddels gevraagd om een overgangsregeling. De rem op feesten vloeit voort uit het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente Bloemendaal. Daarin staat dat de paviljoens vallen onder de categorie lichte horeca waar het publiek kan eten en drinken. De paviljoens mogen sporadische feesten organiseren. Dit strandseizoen dat eind deze maand afloopt... waren er ongeveer 150 feesten. Volgend jaar kunnen dat er maximaal zo'n 25 worden. Een automobiliste is gistermiddag met haar auto in een bloemperk... ter hoogte van de Floridabrug bij winkelcentrum Schalkwijk tot stilstand gekomen. De vrouw werd opgevangen door ambulancepersoneel... en na de eerste zorg naar het ziekenhuis vervoerd. Door nog onbekende oorzaak verloor de bestuurster de controle over haar voertuig... en eindigde ze in het bloemperk. Een bergingsbedrijf heeft de auto later in de middag afgesleept. Een motorrijder is vanochtend gewond geraakt... bij een eenzijdig ongeluk in de Schipholtunnel. En daardoor was het, is de tunnel tijdelijk afgesloten. Diverse hulpdiensten kwamen te plaatsen... en het slachtoffer is na de eerste zorg... naar het ziekenhuis overgebracht. Het overige verkeer moet tijdelijk gebruik maken van de parallelbuis... zodat de hulpdiensten en politie veilig hun werk kunnen doen. Rijkswaterstaat gaf aan dat er uh, op dat tijdstip... vijf kilometer file voor de tunnel staat. Hoe het er nu voor staat... Weet ik niet, dus hou even de nieuws- en fileberichten in de gaten. Woensdag aanstaande is de eerste Naja opkomst. Dat zei ik al. Windkracht 8 met mogelijk windstoten tot 100 km per uur. Voor de meeste mensen weer om vooral lekker binnen te blijven. Zo niet voor de 16 beste kiteboarders uit binnen- en buitenland... Ze gaan voor de kust van Zandvoort strijden in het spectaculaire kiteboard evenement... de Red Bull Megaloop Challenge. Het evenement is gratis te bezoeken voor iedereen die de storm wil trotseren. De wedstrijd is bij The Spot en begint ongeveer om 10 uur. En tot zover de berichten. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is vandaag wisselend bewolkt en er is nog steeds kans op een bui. De wind is krachtig, tot, uh, uh, krachtig uit het westen... en de maximumtemperatuur in Zandvoort wordt ongeveer 17 graden. Met dank aan Lex van der Roorn. Een hymne, zou je kunnen zeggen. Ja, dit gewoon. doen ze. Dus dit uh, valt onder de categorie de zogenaamde Power Ballads. Ja, ja. ja. ja. ja. <laughs> uh, dit was uh, Rhapsody. Uh, Rhapsody of Fire, moet ik eigenlijk zelf een zo hete band. En het is eigenlijk het is een heavy metal band, een, een, een symfonische metal band. Ze komen uit Italië. En uh, ze hebben ooit eens twee themaalbums gemaakt. En die heette The Symphony of Enchanted Lands. Deel 1 en 2. Er zijn twee delen van. En leuke bijkomstigheid is... Uh, op het album zelf staat dat niet... maar op YouTube is een filmpje te zien... waarin de lage stem gedaan wordt... door niemand minder dan Christopher Lee. Oh. Ja. En uh, de man heeft een verrassend mooie bas... Oh. Dat had een verrassend ja. mooie bas, ja. moet ik zeggen. Maar uh, ja, uh, goed. Ik ben een metal liefhebber en ik vind het een geweldige album. De, dat meen je? Ja, ja, ja, ja, dat meen ze, ik. Ze ik is een metal liefhebber, dames, heren. Ja, Daar ik gaat van metaal. Daarom gaat ja. ze ook elke dag naar Tata Steel toe. Daar ja, ja, ja. ja en, en de en de CEO Steel en zo. Ja, ja helemaal. En uh, ja. Deze twee albums die vind ik echt geweldig. En dit is dus een hele mooie Powerballad daarvan. Dus okay. vandaar. Vandaar. Nou, we is zijn. Het is een heel blij. verhaal, maar oké. Okay. Nou ja. Vanavond mag je verder vertellen. Tussen 8 en 10. Hè? Zo is dat. Oh ja, maar dat komt wel goed. Oké. Okay. Maar mm -hmm. nou, ik hoop het. Startte die dus eindelijk gewoon wel. Want die had ik al heel hele tijd in de planning staan. Oh Darling! <tieft> uh, nummer van uh, het laatste album dat de Beatles ooit samen opnamen. Uh, niet als, het kwam niet als laatste uit. Maar het was wel het laatste album dat ze samen opnamen. Abbey Road. En uh, dit was Paul McCartney natuurlijk in uh, een fantastische ballad. Oh, darling. En we gaan verder nog met een artiest in het licht. Een man die u misschien niet zo gauw meer herinnert. Want ja, of hij nou zo bekend was bij het grote publiek. Dat uh, weet ik niet. Maar in ieder geval, het is zijn overlijdensdag vandaag. En vandaar dat we hem dus uh, gaan laten horen. Tuurlijk noemen we dat. John Russell in with my love in the park holding hands working on the business car Still thinking of Of de man ooit uh, grote hits gehad heeft uh, in Nederland. <coughs> maar dat is ook niet zo belangrijk. Eigenlijk vind ik. nee, helemaal niet zo belangrijk. John Russell was een uh, Surinaams-Nederlandse uh, solzanger. En uh, Russell die werd vanwege zijn afmetingen Big John. en later ook wel uh, King-size Russell genoemd. Uh, hij won als dertienjarige een talentenjacht in Suriname en hij werd de Surinaamse Elvis genoemd. Hij werd geboren op uh, 30 augustus uh, 1943 in Paramaribo in Suriname en hij overleed in Leusden op 12 september 2010. zeven jaar geleden dus. Big John Russell, dat was hem. Uh, en dat was onze laatste artiest in het licht van vandaag. We gaan vrolijk verder met het programma. We hebben noemdje. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm you to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me.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 too good a goodbye. I'm way too good a goodbye. I'm way too good a good goodbye. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence.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 Tears dry. I'm way too good at goodbye. Prachtige stem heeft die man toch, Sam Smith. En we uh, dat heet Too Good at Goodbyes. Dit wordt onze laatste vandaag. Ook een nieuwe plaat Taylor Swift. Ja. We laten zowel nieuw als oude plaat horen dit programma, dus dit is nieuw tijdje lang was ze helemaal niet beschikbaar op uh, streaming audio maar dat is tegenwoordig anders ze is uh, op haar schreden gekeerd zoals het heet Aha. Taylor Swift, ready for, it. ready for it ja, we zijn er klaar voor nee, we zijn er klaar mee ja voor vandaag, voor vandaag zijn we er klaar mee. Morgen zijn we er weer. Morgen met uh, Beppi natuurlijk als sidekick. Nou. En weer tussen 12 en 2 donderdag met Dolly als sidekick. Vrijdag natuurlijk ja, ja. met Henny Rukert en uh, anderen in de Zandvoort Lunch Sport. Ja. Voor vandaag zit het erop. Ja, nou, niet helemaal. Vanavond nog, hè? Tussen oh, ja, ja, ja, 8 en 10. Ja, ja, ja. ja dat Liefhebbers ja, dat niet dat vergeten. Nee, niet, niet, niet vergeten. Tussen lompen en zware mentalen vanavond. Nee, geen lompen, maar zware metalen, moet ik goed zeggen. Nou, dit was ons... Euh, <coughs> ja, jubileus. <laughs> Tja, toen kwamen we er eigenlijk veel te laat achter. Dat het, ja. Uh, ja. ja. Maar goed. Vijf jaar alweer. wauw we het vol? Hè? Nou, echt wel. Goed. Geen nou, eh, voor vandaag, geen, ook weer... vandaag, geen nee. bloemen, nee. helemaal niks. Nee, wat, is, wat, wat blijven ze nou? Nou, nou. nou? Nu hoeft het niet meer. Nu gaan we weg. Nou, we gaan naar huis. Alle visiaal is al in de ja. in, in hemse aardehoudt. Zo is dat. Hey uh, dames en heren, bedankt voor het luisteren. En uh, wat mij betreft, in ieder geval, tot morgen. En wat Ansela betreft. Tot vanavond. Nee, volgende week. Ja. Ja, vanavond, maar dat is geen Zandwoord Lunch. Nee, nee. Maar voor Zandwoord Lunch, tot volgende week. Vanavond is het programma Zandwoord Houdt zijn oren dicht. <laughs> nou, niet helemaal hè. Hm. Tot morgen.